Rudy Vendrig met het NOS-journaal. drie bonden samen een meerderheid vormen. FNV-bouw heeft laten berekenen dat bouwvakkers die vanwege het zware werk met 65 jaar willen stoppen niet heel veel hoeven in te leveren. In het pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat en dat die later mogelijk nog verder wordt verhoogd. Vanwege het verzet binnen de vakcentrale FNV heeft minister Kamp deze week nog kleine wijzigingen aangebracht, met name voor mensen in zware beroepen.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden 2 kilometer, verderop bij Laren 3, richting Amsterdam tussen knopen Muidenberg en Muiden 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A10 de ring west tussen Geusweld en Af het IJmuiden 2 kilometer, een aanrijding op de N3. Daardoor is de N3 Dordrecht richting Papendrecht dicht tussen de aansluiting met de A16 en Dordrecht. De file staat op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder polmer en Randweg-Dordrecht 5 kilometer. Lange file na een aanrijding op de A27, Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond staat 8 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden over Nijmegen, over de A15 en de A2. Tot zover de verkeersziening.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 Dus uh, dat is een hele tijd geleden. Nou, Irina, hier komt-ie. Ja, speciaal voor jou, Chris Isaac en The Wicked Game. Ik I'm just Op de Zalvoortse Radio hoor je Lily Allen en 22. Het blijft absoluut een lekker plaatje zo voor de zaterdagmiddag. Vandaag is het een groot feest in Zalvoort, want het is Korendag. Daarvoor aan de telefoon hebben we Lena. Goedemiddag Lena. Hallo, hallo. Hallo, Goedemiddag. hallo. Ja, jij bent helemaal in de carnavalsstemming neem ik aan. Ja, helemaal, want dat is natuurlijk het thema voor deze vijfde editie.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 Ja, zelfs de mensen die zwanger zijn, die zijn enigszins verkleed. Dus onze pianiste, zij is echt hoogzwanger. Zij zal waarschijnlijk ook verkleed zijn. Nou, ik ben zelf ook zwanger, dus ik zal waarschijnlijk ook verkleed zijn. Alleen ja toch net even iets anders dan de rest. Dat gaat allemaal net even wat moeilijker, zeg maar. Maar ja, we zijn allemaal verkleed. En als je nu alvast een kijkje gaat nemen, want bijna alle beachpopzingers doen de hele... ...de hele dag mee in verband met de organisatie... ...zijn allemaal al verkleed en geschminkt. Dus uh, de figuren kan je gewoon op en rondom de kerk... ...en in de kerk natuurlijk uh, zien. Uh, ja. Even, uh, mag even tussendoor. Uh, special guest is het Wessex Harmony Choir. Ja, en die zijn al, hebt... al geweest, hè? Die zijn al geweest. Wat heb, uh, heb, heb je daar nog een bekend nummer toevallig in dat programma boekje staan? Maar misschien dat we die even kunnen draaien. Uh, ik zal even kijken. Ja, dat was dus kwart over één... En, uh,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 dat klinkt niet goed, hè? hè? Oh, ja? Ik, ik, ja, je was er nog, hè. Je was er nog, hoor. Oh! <laughs> goed. Okay. veel plezier. Ik hoorde ook iets anders. <laughs> doei, doei, doei. Doei, doei. Hoi, dat was Lena van de Beachpop Singers. Vanavond dus een optreden van hun daar in de protestantse kerk. ...van de Special Orquest in de Proutenstalse Kerk... ...tijdens de Korendag 2011. En ook deze kwam langs, Cindy Lopper in Time After Time. Over tijd gesproken, het is tijd voor het weerbericht. Zie het, voort. weerbericht. En daarvoor zit tegenover mij onze eigen weerman, uh, Albert Joffers. <lacht> nee, Leo, dat... Lex van de Orde is en blijft onze weerman. Maar... Is ja? onze weerman, ja. En wij, wij proberen het zo goed mogelijk in te vullen. Nogmaals, van harte wetenschap Lex... Nou, daar gaan we. Na een paar fraaie dagen ziet het weerbeeld er vandaag een stuk minder vriendelijk uit. We starten de dag vanmorgen met een waterige zon, maar al vrij snel is het bewolkt en kwam er tot een enkele bui. Deze buien kunnen vanmiddag gepaard gaan met onweer. De wind waait uit het zuidwesten en is over land matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 tot 18 graden.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 En dat is een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Oké, okay, maar als ik jou zo hoor, word ik er toch niet echt heel vrolijk van, Albert-Jan. Nee, maar jij moet toch gewoon werken? Ja, dat is ook weer zo. zo. ik, ben, dat is ook ik zo. ben vrij en ja, wat moet ik dan? Binnen als het in te... oktober maar mooi weer is, dan hebben we vakantie, Albert-Jan. Ja, zo is het maar net. Je hoort het uh, weerbericht na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Of kijk gewoon even op uh, CfM Text TV. Weerbericht verzorgd door Lex van de Horen. En we horen het ook. Thunder en lightning. Ja, dat, ja, we ja dat hoort bij het weer van de komende dagen. Hier is Shackle Train. www.zfmzandvoort.nl Today I don't feel like Albert zo'n luie dag. Voor mij zit het nummer jouw. Helemaal ik... niks te doen. En nummer voor Helemaal, jezelf, ja, zo, zoiets wel, ja. zo voel ik me een beetje yeah, graag. Je de Brunner Mars en de Lazy Song. Daarvoor Thunder and Lightning. Uiteraard uh, slaande op het weer van de komende dagen. Heel veel onweer en bliksem uh, kunnen we toch al uh, verwachten. Dat was de single van Shy Coltrane. We gaan snel over naar het voetbal. Dat betekent over naar uh, Joop Fles. De wedstrijd van vandaag. SV Salvo tegen Hellasport. Goedemiddag Joop. En de eerste vraag. Waar komt Hellasport vandaan? Ja, uh, dat is ergens uh, uh, in Amsterdam. Uh, exact weet ik het niet. Ik ben er één keer ook geweest. Dat was vorig jaar toen ze voor het eerst bij Zandvoort uh, in de competitie kwamen. Maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Uh, Hellasport is uh, dit seizoen uh, net zoals Zandvoort uh, goed begonnen. Ze worden aan de eerste wedstrijd met uh, 2-5. Uh, Zandvoort, uh, nee, uh, met, met uh, 2-3 En Zandvoort won de eerste wedstrijd met 2-5 En uh, daarna was het uh, Kommerk wel zowel bij Zandvoort Als bij Helpsport, want Helpsport kreeg vorige week Een verschrikkelijk pak op de broek Met 2 7 En dat is niet gering, laten we eerlijk zijn jongens En Zandvoort verloor vorige week met 1-3 Nu dan de wedstrijd tussen die uh, ja, nummers 5 en 6 Eigenlijk, maar ja, de competitie is nog zo jong het, uh, wat, wat stelt er nog eigenlijk voor Maar je moet toch uh, tegen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 ...hetzelfde team als uh, vorige week... ...waar niet dat ook... ...mogisch uh, mol in de basis staat... ...van dit Zandvoort. En jongens, laten we nou even hopen dat het lekker gaat... ...maar het weer is niet bepaald uh, gunstig... Uh, het, ...het veld is nat, het regent... ...en dat uh, geeft dus... Uh, ...problemen voor dus zowel Zandvoort... ...als zelfs sport. Uh, de ballen schieten door... ...en dat is natuurlijk inherent aan dit weer. Uh, de stand is natuurlijk... Nog, ...nou, tenminste natuurlijk, die is nog... ...nul, en laten we hopen dat er... Uh,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 ja, het uh, granalen gaat uh, beginnen. Granalenpellen Ga garnale, garnale, gaat beginnen. Dus uh, ja, vandaag nog even, vandaag gaat dat beginnen. Want de Huigmolenaar van Talassa en Ton Ariens van Vleef Oomsteek, voor zover u het nog niet weet, die hebben besloten om vandaag de eerste uh, ronde uh, van het pillen, De eerste voorronde van het granalenpellen te organiseren. Ja. Want namelijk nou, de beide voorrondes worden gehouden in het strandpaviljoen Talassa.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 Oké, okay, wij gaan er een, uh, Albert-Jan. Wij gaan er een, ja. Dat is wel leuk. Even kijken daar. Garnalenpillen op het strand. Oeh. Maar wel binnen, hoop ik. Ja, uiteraard. Met dit weer zeker. MUZIEK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 Popsicle toes are always froze Popsicle toes You're so brave to expose All those popsicle toes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 Bobs a go. You must have been this Pennsylvania With all this poker too How come you always low your pentax When I'm in the nude We ought to have a birthday party And you can wear your birthday clothes We can hit the floor and go explore those Obstacle toes North America, this sailor ever saw. I'd like to feel your warm Brazil and touch your Panama, But your Tierra del Fuego. I nearly always froze. We gotta see a saw till we unlock all those popsicle toes. Popsicle toes popsicle toes I always froze popsicle toes You're so brave to expose all those popsicle toes dan een beetje jazz op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Diana Crow.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 en uh, dat uh, indiceert, indiceert dus ook dat uh, echt uh, de keepers niet heel erg druk hebben. Uh, aan de tweede kant. Boris Zet moest dit heel even ingrijpen. Dat deed hij goed. Maar meer ook niet. En, uh, dus uh, ja, eigenlijk is het stand nog steeds 0-0. En uh, het is uh, gelukkig droog dro geworden. Maar het veld is nog steeds erg nat. En je merkt het ook dat die bal doorschiet. En dan uh, kan je ja, oh. wat moeilijker in je spel komen. Uh, op dit moment in de voor uh, Hello Sports. Uh, ik zit er heel ver Nou, want ik zit hier onder een afdakje. En, uh, maar ik kan eventueel zometeen verder uh, naar voren gaan, maar op dit moment nog steeds uh, sport in balbezit. Opnieuw in, in Burburg, een inwerper rond het 16 meter gebied van Zandvoort. En dat wordt daar weggewerkt door Zandvoort, door Max Aardenberg richting uh, Nuitseberg. Die speelt daar, even kijken, wie is dat?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 Voor het wordt goed ingespeeld. Soms kan er niet bij komen, maar dat is toch Max die kan uithalen. Het wordt weggekopt door de aanvoerder van Hellas Sport. En nog steeds Soms wordt in balbezit. Max Aardwerk. Nou, even kijken. Pittlik van uh, de Oort. Er wordt overtreding gemaakt voor de Oort. En Soms mag een vrije stop nemen. Een beetje over zal zijn Want zijn van het doel. En Jan Soms gaat ze ermee vermoeien. Speelt daar uh, van de Oort aan. Uh, van de Oort. Uh, helemaal vrij. Dan gaat hij de bal voorzitten. Het wordt weer weggekopt door de aanvoerder van uh, Hellas uh, en sport moet ik natuurlijk zeggen. En het is opnieuw een corner, maar nou aan de andere kant. En opnieuw gaat uh, uh, Nijsenberg die bal nemen. Luchtmacht van Zandvoort En dat zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar we hebben ons wel zitten bij uh, Bas Lemmens. Dat is natuurlijk een hele goede kop. Die zit er ook bij. Die komt bij mee. Dat wordt komt door, door een verdediger. En dat is ook opnieuw Aardewerk. Die speelt daar uh, van de in. Van toch niet. Ga naar de achterlijn toe. precies dus, zijn man. Ga er een 69. speelt hem in. En daar is maar een Aardewerk. Die kan hem voor krijgen. En er is stond... soms. Nee, nog steeds heeft! Oh, 10 centimeter over de lot. Jammer, een mooie aanval van de Zandvoort. En toch was het niet uiteindelijk Lenders, het was uiteindelijk 30 van de Die de bal centimeters over die wat speelde. En opnieuw heeft. De... En dan wordt die ballen in het spel gebracht, nu, Zandvoort, Jeremans, uh, Naar, uh, Van der Oort weer. Van der Oort die uh, een behoorlijke rolspel, uh, Aardelijk, Aardelijk, een mooie paas naar Berg. Berg, die gaat van man voorbij, die gaat de 65 meter gebied in. En die, uh, die blijft in de ballen zit, en dan is die keeper, die kan hem dus wegpakken. Er wordt uh, een overtreding gemaakt door Berg volgens de uh, Arbiter, ik sta er uh, met het 5 vandaan. Dat is niet het geval, maar er wordt gefloten. En dat is waarschijnlijk om de keeper te beschermen. Dat is nu het einde van die aanval. En kan Elisport opnieuw die bal in het spel brengen? Slecht gedaan. Dat is van de nee, Die raakt die bal kwijt. net aan. Oh, het jammer. De zon wordt gefloten. Een overtreding van Berg. Niet van Berg, van